Oh, Oké, okay. nou dat zullen we nog wel eens zien. Dan, en daar, vanmiddag. Hebben we, daar hebben we verslaggever Cherk. Die wedstrijd is om twee uur begonnen, dus daar gaan we zo meteen live naar overschakelen. En kort over twee, gaan we, dan begint de hockey. En daar, daarvoor is Frits in staat in de regen. Dus uh, en wat gaan we verder nog doen? Ja, half Ja, we uur. houden de eredivisie in de gaten. Eerdere een Belangrijke wedstrijden vandaag. de ontknoping van het seizoen. Lukt het de Tukkers om het ene punt voorsprong te behouden op Ajax of niet? We houden nu op de hoogte.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 Weet je wat we doen? We draaien nog een plaat en dan gaan we verbinding zoeken met Tjerak de Blauw. Van Ryan Shaw bij CFM en AB Radio Zondag in Kinnemeland.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 Hele interessante wedstrijd worden hier vandaag natuurlijk uh, op het uh, veld uh, van, van Bloemendaal. En waar je duidelijk ziet dat DSK vol op gas geeft uh, in, de, in de eerste 10 minuten van deze wedstrijd op het doel van, uh, van Bloemendaal. Het was net een uh, grote kans voor uh, Jacques de Houtkamp. Hij tikte hem ook goed in. En Pieter Redden in eerste instantie, Pieter uh, Rijtsma. En moest een assistentje op de lijn hebben van Gijs-Jan uh, Poeg. van uh, Gijs DSK! En het is daar uh, uh, Sebastian Thomas die die band nog net kan weghalen voordat de nummer 9 uh, Melvin Valente oh. uh, aankomt. Stormen. En de Bloemenal komt eruit via Tim Jones, Tim Jones, Aan de rechterkant van hetzelfde: komt Wouter. Snel. Woutersnel hij hey, heeft snelheid. Moet die bal ook gaan halen, haalt die bal er ook moet hem nu gaan kijken wat hij doet weer naar voren zetten nee plaatsen naar aan de linkerkant naar Jeroen de dikke Jeroen de dikke kan het niet houden dus Tim John die goed assistentie geeft Tim John verovert die bal plaatsen weer terug naar Wouter Stel Wouter kan er niet bij komen en DSK ramt die bal weg gewoon richting over de zijlijn heen zodat ze even lucht hebben achterin maar dat ik zeg al Pieter Reintjes moest net de assistentie hebben van Gijs Jan Poelgeest om die bal weg te halen van de lijn anders had DSK op 1-0 gestaan hier Tim John bal van zijn voeten gaat kijken denk ik plaatsen heel goed treft van die het is een taaltje om die goed intikt eigenlijk. En het is Dennis Jordaan die die bal door net met zijn vuisten kan, kan, kan wegstompen. En daardoor komt hier in de wedstrijd de eerste hoekschop voor uh, Bloemedaal. was het de doelman Dennis Jordaan die die bal uh, goed toe compareerde met zijn vuisten. Want hij viel half en, hoe uh, heet uh, het, Valjean probeerde hem al er overheen kloppen. En dat was een goede actie van Tim Joan en Valjean natuurlijk. En uh, dan gaan we kijken nu naar die hoekschop die genomen wordt door Rick Uit Aan de linkerkant van het veld, Bloemedaal, ver naar voren, komt die hoekschop. Ver naar hoogte boven is dus Tim John die moet gekomen, die kan er niet Dus wouder snel, die één keer op zijn toffel ...zat bij de voeten voor, uh, voor uh, Tim Beren. Maar het is Gijsjamp uh, die die bal kan oppakken. Gijsjamp hij Het plaatst er diep in de mond van, van, van, van het hart van de verdediging van DSK. En het is uh, wel te snel dat die bal oppikt aan de rechterkant van het stad. Woutersnel draait er weer volledig in. En het is daar uh, de Beren die erbij kan komen. En dan is het daar de verdediging van uh, DSK die die bal regeluit over de boring heen jaagt. En dat betekent nu de tweede hoekschop, maar dan aan de andere kant uh, van het veld. En het is uh, Paul die die bal gaat halen en die het al zal uh, gaan trappen. Bloemendaal, wat de trofzichter van vorige week uh, ja, een, op één plaats uh, gewijzigd is. Het is dus Robert Leunissen die erin gekomen is, in het hart van de verdediging. En dat betekent dat uh, Sebastian Thomas uh, op links staat. Dat Wilco Klooster dus op de rechtsbrek positie staat. En dat Gijs-Jan uh, in het hart van de verdediging staat namens Net Leunissen. Komt hij wel van Pauwtjong. Komt goed voor. Maar die wordt weggehaald door de DSK. Het is een handball schijtzetter. Het is een handball schijtzetter. Maar de schijtzetter is gewoon doorgaan. En dat betekent dat DSK eruit moet komen. Aan de linkerkant van het zelf. En dan moet Gijs Champool geen dragen Nollen. Het is, ze kan niet zien wie het is. Maar het is de DSK die de bal nog steeds in de voet heeft. En er kwam een schot! Jongen, jongens, jongens, er kwam een schot van DSK van de linkerkant gedaan. En het was, uh, het was uh, de nummer 11, uh, Roy Klee. Uh, die die bal uh, goed op zijn volgen had. En goed naar richting het doel Maar hij ging langs paal. En dat betekent dat het, uh, dat het gewaar is voor uh, ...voor uh, Pieter Rijsselaar, de doelman van uh, Bloemendaal. Hij heeft de in zijn voeten, gaat uittrappen richting, uh, wow. richting Toon Beer. Dit is Jo, neemt toch goed aan op sport. Houdt die bal vast. Plaats wel richting Toon Beer. Toon Beer aan de linkerkant, het hetzelfde. Toon Beren krijgt dan uh, de nummer 11 achter hem aan. Toon Beren wist de bal voor zijn voeten. En dan uh, krijgt een hoekschop, want uh, die wordt aangeraakt door de verdediging van uh, DSK. Door uh, een Schotsvanger. En het is dan wederom Paal joan die die bal gaat halen en die die hoekschop gaat uh, nemen. Nu aan de linkerkant, het veld. Het beeld was nu even verwekt. Het was eerst DSK wat goed uit de startblokken kwam. Maar nou, ze de we nou, Die is even druk zetten op het doel van, uh, van DSK. Het is dan uh, Job. Leg die bal klaar. Komt hij dan? Hoog voor die pot, die bal. En dan is het daar. Uh, is het daar. Uh, John, Tim John. Die is niet bij kan komen. En dan moet er daar assistentie gegeven worden aan de rechterkant. Door Jeroen de Dikke. Die kan die bal niet halen. En het is het close. Die je wel goed pakt. Of pakt die bal. En meteen doorplaatsen aan de rechterkant. Naar Woutersnel. Woutersnel. Ons snelheid. Langs de rechterkant van het veld. Moet er dan voorplaatsen. Want die krijgt er niet goed voor. En dat betekent dat we snel weer kansen krijgt. snel geeft aan Tim John. Tim John Geeft een goede beweging. En er komt een schot. Een schot Dan kwam het daar van, uh, van uh, Rick uit. en Die gaat over de, over de heen. En dat betekent dat het gevaar geweest is. En dat we hier pas pasgevoel hebben in deze wedstrijd. Een klein kwartiertje met de stand natuurlijk van 0 tegen 0. En uiteraard straks weer van uh, Tjerk de Blauw. Uh, Bloemendaal tegen DSK. Spannende wedstrijd. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last. I know.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 Zenders op E Radio. Je blijft op, de hoogte. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot 5 uur. Oh, papa, sit down en hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. Don't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 is a soul like me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 Hey, kwart voor drie gaan ze van start. Ja, ja, Bloemendaal tegen Tilburg. Hè. De tweede thuiswedstrijd uh, op rij uh, dit weekend. En uh, ja, we kunnen een lang verhaal houden. We kunnen een kort verhaal houden. Uh, maar ik zit hier naast uh, de lang geblesseerd geweest zijnde... ...Lawrence Dockerty. Lawrence, het, uh, het gaat niet goed met Bloemendaal de laatste weken. Nou, of het niet goed gaat, dat weet ik niet. Maar de laatste resultaten die waren minder dan wat we verwacht hadden. Maar het team die staat wel goed... En... Ja, dat is natuurlijk een, een, een beetje jammer dat we niet naar de finales van de IHL gingen. Daar speelden we heel goed. En ja, dan moet je dan omkeren naar een positieve resultaat in de competitie. En, nou het is, het is een beetje 50-50 op dit moment. De, de luisteraars die misschien denken, Lawrence Doherty. Lawrence Doherty nou. Hij speelde het laatste als selectielid van het Nederlands team in januari. Tijdens de training in New Delhi raakte hij...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 Je luistert naar Zondag in Kennemeland op CFM en AB Radio. 106.9 en 105.8 in heel Kennemerland te ontvangen met juist de single van Circle Train, ja, die is weer helemaal terug hè, die Circle Train. Die is op een nieuwe ja een tour bezig op het ogenblik. Thunder en Lightning hoorde je. Nou, we gaan weer snel over naar het voetbal, over naar Cherk uh, de blauw voor de wedstrijd Bloemendaal DSK. We verlieten Cherk uh, daar straks met een 0-0 gelijkspel. Hoe is het nou Cherk? Uh, uh, het stand is nog steeds 0-0, maar dat had hier ook 1-1 of 2-2 kunnen zijn. We zitten aan de aandacht wedstrijd te kijken hier uh, vanmiddag tussen beide teams. En het is Tom Beert die er nu weggaat aan de ene kant. Dan heeft er wel eens goed, kan het niet wel. En het is DSK die die bal weer oppakt. Maar er is toch een gekraak die bal dat betekent dat aan tussen kan komen. En er is toch weer DSK die die bal kan oppakken aan de rechterkant van het veld. Wordt teruggespeeld in de verdediging. Komt die bal al lang richting de spitsen? Komt die bal hier aan de linkerkant uh, aan de rechterkant van het, van het veld? Het is uh, de nummer 3 tennis uh, morgen... die die bal voor zijn voet heeft. Gaat kijken wat die heen kan spelen. Op wel aan Jacques Houtkamp. Jacques Houtkamp meteen weer terug naar Morgan, maar voetrek niet behouden. En dat betekent dat Gijs je Jean-Paul Geest die bal kan oppakken. Zoals ik al zei, er waren goede kansen voor uh, DSK. En net ook een hele goede actie van, uh, van, uh, van, uh, van Jon op weer. En weer zag Paul Joan gaan. En Paul Joan haalde goed uit. En Gaffi ook een stift mee. Marcelo's doelman van uh, DSK Dennis Jordaan. Die die bal nog net met zijn vuist de druik kon uh, stichten, eigenlijk. En dat betekent dat nu het DSK kan komen. Jacques Lauwens niks dit. Heeft die vallen zo. Zal hem laten vallen. Doet hij dan ook? Richting, uh, richting de buitenste spelers. Nee, richting, uh, de nummer 11 uh, Roy Klaai. Heeft die bal zo. soeze? Gaat kijken die heen kan staan. Dan die bal dan teruggelegd. Uh, op de rand van de 16. Zal een schot komen. Nee, wordt geen schot genomen. Krijgt geen ruimte om het schot te plaatsen. Nog steeds komt het schot. En de spier niet weg En wie dooit je weg. En toch is DSK die in de dus hier de scoren over de die wedstrijd. En dat is de nummer 6, mannenburg Die dus nu te scoren opent voor DSK. Na een goede uh, 40 minuten voetballen Zaterstand 1-0 voor DSK. Oké, okay, okay, tot zoveel. Dus Tjerk de Blauw. Snel over naar Jaap Koper. Wat ook uh, jij hebt nieuws, uh, Jaap? Ja, ja, en ik sta dan weer bij het mooie regenachtige reden. Dat is, uh, kan je nagaan, maar ik heb wel zandvoortiers te melden. Hoe krijg je dat nou weer voor elkaar? <laughs> ja, dat gebeurt met een vreemd sms'je, dat, dat, daar begint het mee.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 Come a day, gonna be a bigger star. Then they make a TV shows and the movies. Get a myself a new car, but still I be myself. I don't want it to change a thing. Still a dance and a sing. I think about the mama, she is the same. Once I'm mad at you, hey, got no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's not so bad, it's a nicer place. I shut up in your face.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 Van ZFM. Via de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Raymond Seret met het NOS-journaal. Op het vliegveld John F. Kennedy in New York is de verdachte aangehouden van de mislukte aanslag van zaterdag op Times Square. De man Faisal Shahzad is van Pakistanse afkomst en werd vorig jaar tot Amerikaan genaturaliseerd. Hij stond op het punt een vliegtuig naar Dubai te nemen toen hij werd herkend en aangehouden. Volgens functionarissen was hij onlangs nog in Pakistan geweest. De auto die was gebruikt bij de mislukte aanslag had hij contant afgerekend in Connecticut. De aanslag op Times Square werd vereideld doordat iemand rook uit de geparkeerde auto zag komen en de politie alarmeerde. De verdachte wordt vandaag voorgeleid voor een rechtbank in Manhattan. Justitie gaat na of Shazad medeplichtig gehad. In Ierland zijn de vliegvelden gesloten. Er is vulkana's uit IJsland op komst. En de Ierse luchtvaartautoriteiten nemen daarom het zekere voor het onzekere. Het vliegverbod duurt in ieder geval tot twee uur vanmiddag. Dan wordt bekeken of er weer kan worden gevlogen. Het Ierse vliegverbod heeft nauwelijks gevolgen voor Nederland... omdat er vanochtend maar een paar vluchten naar Ierland gaan. En ook mag er gewoon over Ierland heen worden gevlogen... omdat de aswolk die hoogte niet bereikt. De politie Haaglanden heeft vier mensen aangehouden... wegens mogelijke betrokkenheid bij de dood van een Italiaanse ingenieur. De 54-jarige Antonio Ferringo werd op 24 december vorig jaar... dood aangetroffen in zijn flat in Rijswijk. Hij bleek door geweld om het leven te zijn gekomen. De Recherche Haaglanden heeft bij het onderzoek hulp gekregen van Italiaanse collega's. Faringo kwam oorspronkelijk uit Napels en was een belangrijke onderzoeker bij het Europese octrooibureau. De Zwitserse bank UBS heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 1,5 miljard euro winst gemaakt. Dat is 80% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst werd vooral behaald op het zakenbankieren, een sector die door de financiële crisis zwaar werd getroffen. UBS verwacht de rest van het jaar ook winst te blijven maken. En dan het weer droog wisselend bewolkt een stevige noorden.